Uur. Freddy met het NOS-journaal. Gesprekken begonnen tussen bondskanselier Merkel, president Hollande en president Poetin... over een politieke oplossing voor het conflict in Oekraïne. Maar de recente militaire acties van Rusland in Syrië zullen nu ook aandacht vragen. Moskou is begonnen met luchtaanvallen op Syrië... en valt vooral de gematigde oppositiepartijen aan... die door het Westen worden gesteund in hun strijd tegen president Assad. Rusland is een bondgenoot van Assad. Minister Blok gaat in leegstaande gebouwen van het Rijk woningen voor vluchtelingen maken. Verder worden meer vluchtelingen in één woning ondergebracht. Het gebeurt omdat er een enorme vraag is naar zulke woningen. Er zijn steeds meer asielzoekers en vaak moeten mensen met een verblijfstatus wachten voordat ze uit een asielzoekerscentrum naar een reguliere woning kunnen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zo'n 80.000 vierkante meter beschikbaar in leegstaande kantoorpanden, kazernes en gevangenissen. Oud-staatssecretaris Medi van der Laan wordt voorzitter van de nieuwe referendumcommissie. Het Geen Pijl referendum wordt de eerste klus van de commissie. Van der Laan van D66 was staatssecretaris van Cultuur en Media in het tweede kabinet balkenende. De commissie bestaat uit vijf leden, die zijn voor vier jaar benoemd. Het referendum van Geen Pijl over de politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne is ergens in het voorjaar. In Zuid-Sulawesi wordt een passagiersvliegtuig vermist met tien mensen aan boord. Een half uur voor de landing verloren het toestel het contact met de radiotoren. De Indonesische minister van Transport zegt dat er een reddingsteam is begonnen met een zoektocht naar het toestel. Aan boord waren drie personeelsleden en zeven passagiers. Het weer... In het noorden is er wat bewolking, maar verder is het zonnig en ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen is het eerst nog zonnig, maar later vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking. Het blijft wel droog en het wordt van 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden, 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld... 12 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat komt door een ongeluk op de aansluitende A30. De A30 tussen Ede en Barneveld is helemaal dicht... na een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... ...voor Diepen Dieben 9 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoofddorp 4... ...na een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. A9 Amstelveen richting Dieben, voor Knoppen Dieben 6. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag... ...voor de de Lievenmeer 7 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost richting Almere... ...voor Watergras meer 8. A12 daarna richting Utrecht voor Woerden 6 kilometer...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 Zandvoort Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het beleeft het ZFM in 2015 al 25 jaar live ZFM met, met nu Zandvoort draait door Hoe maakt u het? Ik zeg ook, goedemiddag, hoe kom. maak ik het? Ik maak het met mijn handen. Oh, hoe maakt leuk. u het? Nee, ik maak het meestal stuk. Oké, okay. nou, dat had ik al verwacht. Ja, wel Dat moet je ook niet doen, hè? maar dan moet je het weer maken. Ja, daarom. Ja. Dan kan ik het Kijk, weer nageven. Ja, maak je aangeven. het dan. Ja, nee, daarom... ja, dan kom je weer bij mij. Ik, ja. het. ik maak het met mijn handen. Ja, precies. Ja, komt altijd weer terug. Ja. Luisteraars. Een zeer goede middag gewenst vanuit de studio in Zandvoort bij ons programma. En nou moet ik hem natuurlijk ook eruit laten rollen, hè? Nou ja, dat Zandvoort draait door... Ja, Matthijs. <laughs> <laughs> ja, Matthijs is er ook weer. Nou, zusje, hè? Susje oh, je van Matthijs. Matthijs is zusje. Hé, hey, uh, Dolly We, zit er ja. tegenover me... Dat is eng. Was Ruud? Ja, ja, nou, ik heb tegen Ruud gezegd... Blijf maar lekker thuis, joh. Want uh, die had zoveel te doen vandaag. En hij had vandaag overdag geen studiodienst. Ah, okay. En ik was toch om de hoek. Dus ik zeg, joh. Hè? Ah, wat aardig van je. Ik kan ons wat schreeuwen. Ach, ik ben zo'n fijne collega. Ja. <lacht> nou, zo dat hoort is het wel. ook. Oh. Ja, wel ja. En hij moest vanavond nog weg. Dus ik denk, nou... Om nou oh, helemaal hier, te, hier naartoe te laten komen. Maar goed, maar goed... We hebben ook gasten waarvoor ik heel graag naar de studio ben gekomen. Want uh, dat zijn toch wel twee dames... Uh, die met hele grote plannen het hele jaar bezig zijn. En uh, morgen, dan is het zover... want dan uh, moet het hele project uitgevoerd gaan worden. En waar hebben wij het dan over? Da -da -da -da. Ik heb het. Da -da -da. Ja! ja. <laughs> <laughs> Onze twee gasten van vandaag zijn Marijke van Wonderen... Mario van der Linden, welkom hier aan onze tafel. Dank je wel. Uh, jullie zijn twee uh, van de grote drijvende krachten achter de korendag, mag ik wel zeggen? Samen, samen met, met alle anderen. Dus samen met onze man. Ja, ja. dus met z'n vieren? Met z'n vieren, ja. ja. ja. En uh, morgen is het zover. Tien ja, morgen uur morgenochtend dan uh, is de aftrap hè? Nee, half elf. Niet, half, elf. Half, elf. half elf is de aftrap. Ja. Oh maar ik had begrepen als mensen, mensen mogen wel vanaf tien uur al komen ja, geloof natuurlijk ik hè? Dan, natuurlijk ja. ja, ja, ja, oké. Okay. En uh, nou ja, spannend. Ik denk dat jullie het heel druk hebben vandaag, dus we zijn al lang hartstikke blij dat jullie een gaatje zien om hier naartoe te komen. Ik ja. zie ook aan jullie gezichten dat ja, het is van. Ja, we zijn ja. heel moe. We zitten echt zo van, ja, oké, okay, oké, okay. ja, het moet wel, maar. Ja, want, want naarmate nee, je naar het project toe gaat, uh, uh, wordt het natuurlijk steeds intensiever om ermee bezig te zijn. Uh, ja, denk de laatste ik. week is heel, uh, heel intensief. Ja, ja. ja, ja. En, en hoeveel jaar zijn jullie al bezig met die korendagen? Dit is de negende keer. De negende keer ja. alweer? Ja, dat dat is, is wat, hè? Het is alsof het nooit zonder is geweest, hè, Zandvoort? Zonder nee, leuk, korendag. Leuk, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja het het Hoe zijn weer. jullie daar ooit zo op gekomen? Dat mag maar Rijken zeggen. Ja. Uh, ten eerste heb ik uh, samen met mijn schoonzoon ooit het koor opgericht. En mijn dochter trouwens. Dan hebben we het over de beachbop De beachbop ja. ja. En uh, na een aantal jaren hadden wij af en toe een korenfestival meegemaakt. En toen dacht ik, dat kunnen wij beter. En lijkt me ook heel erg leuk om te doen. Dus toen ben ik naar het toenmalig bestuur gestapt waar ik zelf ook in zat. En uh, die zagen er niks in. Oh. Dus toen is het niet doorgegaan. Nee, zonder bestuur begin Precies. niet veel natuurlijk. Ja. Toen uh, gingen we op een gegeven moment naar Paradiso en uh, daar hebben we gezongen. En dat is dus ook een soort korenfestival. En toen waren inmiddels Rob en Mario ook op het koor gekomen. Dus toen had ik het uh, met haar man over en met Mario. En die werden ook heel enthousiast. En zij zat ook in het bestuur. Dus toen uh, ging het opeens wel door. Dat is mooi. Dus toen, zijn we begonnen. toen was het bestuur dus om. Ja, Naad, ja. heel snel. Ja. Leuk, leuk, leuk. Ja. En uh, ieder jaar bedenken jullie een uh, speciaal thema hè, met de Korendag. Ik, ja. De uh, eerste, eerste jaar de... hebben we dat niet gedaan. Nee. Uh, de eerste twee jaar, denk ik hadden we geen thema. Nee, we hadden alleen een, een speciaal t-shirt of een, uh, spe... ja. Ja, een outfit, maar niet echt ja. een thema. Nee. En we, dat is dus uh, zeven jaar geleden begonnen, als ik dan ja. even terugreken. Ja, ongeveer zeven ja. jaar geleden. En dat is zo goed bevallen. Ja, dat is enig. Want dan kan je ja. allerlei dingen bedenken. En aangezien we heel creatief zijn... dan wil je steeds verder, verder, verder, verder. De ene geeft dan een handvat... en de ander zegt... oh, dat ervan gaat gaan. Dan breidt het ja, zich het geeft... steeds verder uit. Ja. Ja, ja, en het geeft natuurlijk net dat extra accentje... wat het dan weer een dolle boel ervan maakt. Hè? Ja, dat maakt ja. het net veel leuker. Ja, en uh, ik meen... vorig jaar was het toen uh, Dierendag? Ja. ja, dat was dat weet oktober. Ja, dat ik nog. Ja. 4 oktober, ja, Dierendag. En het jaar daarvoor hadden jullie Indianen, geloof ik. De het? Western. Western. westen in Western. -west, ja. En dit jaar, wat gaan we dit jaar beleven met jullie? Dit jaar uh, hebben we de Beatles versus de Rolling Stones. Wow. Altijd lastig, hè? <laughs> nee, nee, altijd nee. lastig. Nee. Spannend, spannend. Nee, het is juist leuk. <laughs> Heel erg leuk. Want ja. iedereen is altijd of, de, of Beatles fan of ja. Rolling Stones ja, ja. fan. Ja, nou Heel dik, ik ben ja. ook absoluut geen Rolling Stones fan. Nee? En nee. Mario? Nee, ook niet. ook niet. Ook geen Stones? Nee. Bloody ja. Stones of Beatles? Um, uh, ik denk als je bekijkt naar de hoeveelheid van het repertoire... Dan, dan gaat mijn voorkeur uit naar de Beatles, zeer zeker. Want daar vind ik eigenlijk bijna alles, alles van leuk. mooi. Ja. Mm -hmm. Terwijl van de Stones zijn er maar een paar dingen klopt. die ik echt mooi vind. En het meeste, dat, daar heb ik niet zoveel mee. Maar ja. ja goed, ik weet dat echt de Stones-fans... Die, die, uh, die gaan verheinden en verre om, om hun idolen te zien. En, ja, ja, klopt. Dat gaat soms heel ver. Maar ja, dat gaat met Beatles-fans ook heel ver. Ja, en dat, die springen dat, zelfs in de gracht. He, Precies, precies, ja. ja. toch? Maar ja, doen we met voetbal ook, hè? Dat ja, We wel ja. gek. Als er rare dingen gebeuren, worden Nederlanders gewoon helemaal lyrisch, hè? Ja. Maar ik valt in gewoon geval... inderdaad op dat uh, de koren ook uh, bijna allemaal een beatol... Uh, want het is dan de bedoeling dat ze allemaal één liedje zingen uit het thema. Ja. En, dat uh, was mijn telefoon. Ja, de koren. Ik voelde de hele tafel. Ja. En het grappige is dus dat er volgens mij geen één koor is die iets van de Rolling Stones. Is. Ja, ik geloof één jawel, koor. Jawel, het eerste koor wel. Oh ja, het eerste koor. Voor ja. de, okay, de rest dus hebben ja, ze eigenlijk allemaal. De, uh, dan zal ik nu meteen maar even roepen dat als er mensen zijn die Stone-fans zijn, ja, Rolling Stones, en die willen toch iets horen van de Stones, ja. moet u vroeg opstaan, half elf erbij zijn. Ja, Want kwart dan voor elf is het ongeveer. dus, oh half elf, kwart voor elf, dan is dus het koor wat. Satisfaction zingt. Satisfaction ja. van de Stones. En dat is dan het enige? Dus nou, wij bijna... hebben zelf, uh, onze dirigent die uh, maakt uh, vaak zelf muziek. En wij hebben een medley waar ook Stones nummers in zitten. Dus dat wel. Oh, maar wel hele bekende, gelukkig, uh, de, ja. de echte uh, bekende Stones nummertjes. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en het, uh, ik, ik heb al stiekem gehoord dat er een arrangement gemaakt is op een Beatles lied... Waarmee jullie iedereen omver gaan blazen. Want uh, ik heb iemand gesproken die behoorlijk wat verstand heeft van muziek en van arrangementen. En die kon zijn oren niet geloven. Ik oh, denk dat ik wel, wel weet het was. Ja. Dus. ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar die was zozeer onder de indruk. <lacht> en ja, die zegt, ik wou dat ik het zelf gemaakt had. Ja, cool. Dat ja. heeft onze dirigent ook weer echt super gedaan. Leuk, echt geweldig. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En die hoort, hij is heel muzikaal. Hij speelt uh, nou hij is nu aan het drummen. Uh, ja. Hij is ontzettend muzikaal. En dus... ieder jaar zet hij weer zo'n leuke metnie in elkaar. Dus, en deze is echt superleuk. Ja. Want het, is, het, is, echt een het is de Beatles en de Rolling Stones eigenlijk tegelijk. Fantastisch. Het is niet uit te leggen. Nee, je, je moet het horen. Mensen, morgen kunt u het horen. Ik denk dat het een mooi moment is om even een uh, muziekje op te zetten. Ja. En Eigenlijk dan gaan we straks even gezellig verder kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Morgen. En omdat ik hier aan de tafel zit met drie dames die Beatles fans zijn. Ja, heb je, heb je dus een... iets uitgezocht van de Stones? Juist. Ja. gaat worden door Corenda. Satisfaction van uh, de Rolling Stones, hè? Ja. Toch? Ja, Ze he? zeggen het. Ja, he? <laughs> ja. Nou, het klonk wel zo, ja. <laughs> <laughs> weten we meteen weer waarom we de Stones niet zo leuk vinden. <laughs> nou, dit vind ik wel een leuk <laughs> nummer, moet ik, leuk. ik heel eerlijk ik zeggen. zeggen. Absoluut. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik uh, en de wat oudere nummers vind ik ook nog mooi. Ja. Ik wil Maurice ja. een beetje vragen. Nou, ja, dat mag. Ja. Kijk, normaal gesproken, uh, ik, ik deed altijd de vinyljaar samen met Ruud Jamsen. Nou, als er één een Beatles fan is, is het Jansen wel. En ja. ik, ik hou dus meer van Stones. Nou, dat is altijd oorlog tussen ons twee op de radio dan. Nou, is dus ook al een battle. Ja. ja, dat is echt een battle uh, oh ja? tussen ons oh twee. Ja. Okay. Was het. Ik doe geen uh, vanille meer, dus dat is uh, makkelijk. Goed. Ja. Nou, voor de luisteraars die net ingeschakeld zijn. Wij zitten gezellig met drie dames aan één tafel. En een man. Nee, nee, jij, jij zit niet aan de tafel. Oh, nee, nee, nee, nee, jij zit aan de knoppen. Oh ja, dat was het. Dus echt weer mannen eigen. Ja, ik die knoppen te de, te de knoppen. Ja. Ja. Ja. En Sander zit aan de afstandsbediening. Nou ja. Nee, we zitten hier met Marijke van Wonder en Mario van der Linden... van de Korendag. De grote drijvende krachten achter de Korendag al uh, sinds vele jaren. En uh, morgen is weer een prachtige Korendag... En de titel voor morgen, hè, want uh, sinds zeven jaar is er een thema aan verbonden. Is de Beatles versus de Stones. En um, we hadden het er net over: over dat, uh, er doen 22 koren mee. Ze komen van heinde en verre. En uh, Mario vertelde mij net dat uh, nu al koren bellen voor volgend jaar... om te vragen of, er al, of ze al weten of ze ingelood of uitgelood zijn. Maar dat kan Ik natuurlijk kan niet. Nee, nee. Maar het is toch bijzonder mooi, meiden, dat uh, jullie het zo hebben aangepakt... Dat, dat koren zo graag met jullie meedoen wow. en daar zoveel voor over hebben. Wat, wat is het nou, vertel mij nou eens, dat beetje extra... Wat jullie anders doen dan andere korendagen? Uh, een feestje van maken. Ja. Ja, want we, we maken er dus iets extra's. Hè. We, we geven er iets extra's mee. Omdat het een thema is, ja. kan je het dus ook mooier maken. We kleden de mensen aan. We kleden het podium aan. Ze krijgen een leuk cadeautje mee en aan het einde van de dag. Gaan we nog lekker niet verklappen? Nee, zou ik ook <lacht> zeker niet doen. Ik heb, ik, heb, ik heb het net wel even <lacht> mogen zien. En het is heel bijzonder. En ja. Ja, dus allemaal extra dingen. En als bijvoorbeeld uh, wat ons irriteerde met optredens was... waar laat je je jas, waar laat je je tas. Dat stond achter ergens, onbeheerd. Maar bij ons gaat het in een mooie kist. Staat iemand bij, heb je geen zorgen, kan je heerlijk lekker zingen. Dus ja, ja. dat is wat ons onderscheidt, denk ik. Vannacht, toen ik niet kon slapen, want de laatste nacht er dan... Uh... Is dat een ramp? Ja. Is dat een ramp? Want dan blijf je maar malen van... Oh, ja. moet ik, moet dat, moet ik. En briefjes. Toen dacht ik, we hebben echt in die negen jaar... nu nog nooit een klacht gehad. Volgens nee. mij. No echt nog nooit nee, een nee. klacht gehad van een... Ik bedoel, er komen zoveel mensen. Dus ja. je zou zeggen, er is altijd wel iemand die... Ergens ja, want voor, op heeft, voor hoeveel mensen moeten jullie nou eigenlijk dan zorg dragen op zo'n dag? Want als er 22 koren zijn, hoeveel mensen gaan, doen er gemiddeld mee met zo'n koor? Nu, nu 720 zijn er. Mensen, ja. 720. Ja. En eigenlijk zijn dat jullie gasten dus, ja. hè? Ja. ja. Dus jullie moeten ervoor zorgen dat, dat van alles voorzien is. Ja. Buitenom natuurlijk dat je eigen club uh, goed draait. Ja, er zijn en ook uh, 45 medewerkers. En ik zie ook net dat jullie weer een prachtig podium op hebben gebouwd. Ja. Och, het is jammer dat u het niet kunt zien, dames en heren. Dat u alleen maar kunt kom luisteren. Kom kijken morgen. Hè? Zeker, ja. zeker. Ja, ik kom, ik kom half zeker half langs. Van tot, tot tien uur s'avonds. Dus je kan altijd even binnen uh, wippen. Natuurlijk. Het is ja. gratis. Ook nog. Ja. En hoe en doe je e dat dan? Hoe doen we dat? Ja, want het is gratis. Je hebt ruim 700 gasten. Dan moet je van een dankje en een droogje voorzien. Uh. Uh, nou ja, uh, wat doen we? Uh, een subsidie van de gemeente, gelukkig nog. Okay. En uh, we hebben uh, adverteerders. Echt prachtig dat ze elk jaar weer meedoen. Ja, in een uh, mooi programmaboekje. Ja, in een mooi awesome. programmaboekje. Ook nog. Jeetje, Mina. Ja, en uh, dan is er ook nog dat de koordleden ook wat moeten betalen. Het is maar een heel klein bedrag. Nou, ja, okay. dus Ja, zo, zo ja nou ja, maar al met al kun je dan toch zo'n prachtige dag neerzetten. Ja. Um, en we ja. hebben wel altijd een uitgangscollecte. Uh, ja, we hopen ja. dat mensen dan toch... en dat, dat gaat ja, altijd heel goed. Ja, ja oké. Okay, ja. Ja, ja, ja. Al doen ja, ze iets voorstellen. Op, maar iets uh, Ja, maar dat, maar dat doen mensen allemaal ook graag. Mee. Hoor. Ja. Ja. En ik had me laten vertellen... als mensen tussen 10 en 11 komen... dan krijgen ze een bonnetje, klopt dat? Ja. Ja. We hebben ja. dit jaar voor het eerst... Uh, omdat de ochtend altijd een beetje moeizaam is. Ja. Voor de rest van de dag is het heel erg druk... maar zochtens ja. is het toch wat minder... En dat is een beetje jammer voor het eerste koor. Er is ja. natuurlijk altijd een eerste koor, daar doe je ja. niks aan. Dus we hadden dit jaar bedacht dat uh, de mensen van half elf tot half twaalf... krijgen ze een bonnetje voor een uh, gratis kopje koffie met wat lekkers erbij. En er, wordt, uh, er worden loodjes uitgedeeld en je kunt een high tea winnen van rabbel. Ja. Nou, kijk eens aan. Zeg. Wat ja. leuk. Ook Lekker. daar is dus allemaal weer aangedacht. Ja. En wat dit jaar heel bijzonder is natuurlijk, is dat jullie... Uh, ik, en dat vind ik dan zo schattig... dat jullie uh, contact hebben gehad met het Beatles Museum. Ja, klopt. We... Vertel eens, wat, wat is daaruit voortgekomen uit dat contact? Uh, nou, we gingen daar naartoe om, om een beetje ideeën op te doen. Hè, want we denken van, ja, God, wat ga je ja, doen? Ja. En toen uh, kwam we in contact met Ezing Mondmaker. En uh, dat is uh, de directeur van het grootste Beatles Museum in Europa. Hij heeft 64 boeken geschreven. Dat staat ook in het wereld... The Guinness Book of Records over de Beatles, hè? Over de Beatles, alles. ja, alles ja. over de Beatles. Alle ins outs ja. ja. En zelfs de Beatles maken daar gebruik van. En daar, ja, ja. om dingen over zichzelf ja, zich op te nemen, ja, ja, omdat het al zo lang geleden is. Ja. En daarom heeft hij ook heel veel uh, speciale items in zijn museum die hij ja. van de Beatles heeft gekregen. Ja. En uh, ja, ik kwam in gesprek omdat ik ik ging iets vragen, T-shirts of zo. Ik weet eigenlijk niet eens meer. En toen zei hij: wat leuk dat jullie dat ja, doen. En ja. uh, gewoon, waar is het? En nou, een heel verhaal natuurlijk. En van het een kwam het ander. Hij zegt, Nou, wil ik heel graag bij jullie komen. Kijk. Dus die komt. Dus nou, ik denk de, de hele dag in ieder geval komt hij ja. daar staan. Met je het, kunt het, boeken met, bij hem kopen, geloof ik. Ja, ja. ja met het Beatle Museum. Verkleind zeg maar. Ja. Dus hij komt met zijn boeken, kan hij signeren. Je kan dingen vragen als je, over de Beatles wat je wil weten. Ja. Dus uh, ja, een handtekening natuurlijk uh, van hem ook. Dat kan ook. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook iets extra's aan het evenement. Daar durf je alleen maar van te dromen ja, dat, natuurlijk. Ja, he, dat zoiets ja. gebeurt. Ja, ja. Ja. Ja. En, ja. ja, het is, dat zo is wel, leuk wel contact. heel bijzonder ja. hoor. Dit. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is ook een hele leuke man om, om uh, mee uh, te praten. Hij, lo hij lost ook dingen voor je op. Ja. we hadden... Uh, uh, kostuums uh, was een beetje moeilijk. Ja. En uh, met de levering. En uh, toen zeg ik, god, maar jullie hebben dat ook. Verhuur je dat? Nou, hij lost het op. Hij heeft ze opgestuurd. Oh? Ja. Dus uh, we hebben leuke kostuums. Fantastisch. Ja, prachtig. Geweldig. Ja, echt heel, heel Geweldig. Fijn. Ja, ja. dat mensen zo meewerken. Ja. ja, ja. Nou, ik denk dat uh, onze luisteraars, als jullie enthousiasme horen. Ja. Die, uh, hè, en en uh, als we een beetje zitten te vertellen hoe het eruit gaat zien. En hoe de dag zich gaat ontpoppen. Uh, tuurlijk, jullie gaan het heel erg druk krijgen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, het het is zit eigenlijk uh, de hele dag vol. Ja, ja hè? Ja. En het is mooi weer. Dus. Ja, ook nog. Kom naar Zandvoort ook. Het is natuurlijk ja. echt prachtig om, om, om hier te, te zijn. En wat ja. ook het leuke is van het mooie weer. Die koren die komen van ver. Dus ja. die blijven een beetje in het dorp hangen. En we hebben al van mensen gehoord... die dan door het dorp liepen s'avonds... dat er ja. overal op terrasjes koren zitten. En die, die zaten dan nog te zingen in het dorp. Ja. Dus dat, dat is een heel leuk. sideconcert. Ja, precies. Ja. Tot hoe laat kunnen de mensen genieten van jullie morgen? Tot uh, tien uur. S'avonds. Tot tien uur s'avonds. Ja. Ja. De beatspopzingers die treden op om kwart over negen. Ja. ja. En dan uh, sluiten wij af met een uh, koor uit Hillegom. Ja, Hymanos. Hymanos. Ja. We doen altijd aan, het slotnummer is altijd een nummer wat we samen met, uh, met een ander koor zingen uit de buurt. Ja. En dat is deze keer Help van de Beatles. Oké, okay, en dat doen jullie dus met twee koren bij ja. elkaar. Ja. Nou, ik ben reuze benieuwd hoe het allemaal gaat worden morgen. Ik wens jullie, want jullie uh, moeten zo'n weer terug. Ja, hè? we hebben ja. nog een heleboel te doen. Ontzettend veel <laughs> werkzaamheden die nog op jullie wachten. Uh, ik, ik ga jullie alvast heel veel succes toewensen. Maar Dankjewel. vooral heel veel plezier. Dat gaat zeker lukken. Ja, ja en, en ik hoop, uh, dames en heren... Zandvoort en omstreken... ga allemaal kijken. Want dat wordt morgen zo een originele dag. En hij is maar één keer. Je kunt het nooit meer overdoen. Of zeggen van, ik kom een andere keer. Wel, het nee, is, is eenmalig deze dag. Want volgend jaar is er weer een ander thema... met andere verrassingen. Het is de dus, tiende keer. Hè? Dus dan is het nog meer feest volgend jaar. Volgend jaar gaan we er echt Kijk een heel groot, groot feest ja. van maken. Kijk eens aan. Ja, maar, maar dit jaar dat, dat moeten we ook allemaal meemaken. Ja. Het zou zonde zijn... om daar niet even, ja. in ieder geval ja. niet even bij te zijn. Zo wilde ik het eigenlijk zeggen. Ja. Ja. Dus, uh, lieve mensen... zorg dat je er morgen bij bent. De Korendag Zandvoort in de Protestante Kerk... op de Poststraat 1... en op het Kerkplein ja. is dat eigenlijk. Hè? Ja. De hele dag is het een open dag... in de Protestante Kerk. Gratis entree. Als u tussen half elf en half twaalf komt... krijgt u zelfs nog een bonnetje... voor een gratis kop koffie... met iets lekkers erbij... Het begint om half elf ochtends en het eindigt om tien uur. En uh, u hoort het, hè, u kunt ook met alle vragen over de Beatles terecht... bij een van de grootste Beatles-specialisten op dat vak. Die staat er ook, Asing Mokmaker, toch? Mokmaker, ja, mok ja. mok sorry. Ja, dat is weer wat anders, hè? Aanbodmaker. Nee. dat is weer wat anders, ja. Hey, en als mensen nou echt nu zijn enthousiast geworden... maar ze willen eerst wat meer informatie nog weten... of programmaboeken zien, dan weet ik wat. Kan ze naar een website gaan? Of... Ja, ja. www.zingenac.nl en daar staat ook het hele programma. hè? Ja. Dus daar kunnen programme. de mensen een beetje kijken wie hoe laat zingt. En uh, boekje staat er je... ook al op. Ja. Is, en de hele dag alleen. worden er morgen door mensen op het uh, kerkplein. En uh, de kerk dus al worden boekjes uitgedeeld. En de dorpsomroeper gaat hij ook morgen roepen. Ja, ja, die is er ook. Die is er ook. Ja, ja, leuk, en onze oud-omroeper uh, ook. Klaas, Klaas, Klaas, Klaas, Klaas, Klaas. Klaas Koper is uh, morgen de hele dag uh, Bobby. Ja. Die loopt. Oh, die ook? Ja, ja. En Gerard Kuipers, gewoon de dorpzoekroeper, ja. zoals we ja. hem kennen. Ja. En die was ook heel aardig om met het uh, concours van hem ook uh, ons om te laten roepen. En, zo? Ja. Oh, leuk. En die jongen heeft dat zo mooi gedaan. Echt heel goed. Ja. Dankjewel, Geweldig. Gerard. Geweldig. Ja. Nou, jullie verdienen het. Dank je wel. Met al het werk wat jullie erin steken. En uh, maken er een hele leuke dag van. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Dankjewel voor, je wel, voor dan. jullie komst. <laughs> Nou. mooie kaasdengels op uh, tafel staan. Er wordt nooit van gegeten. Maar nou, hier wel hoor, gelukkig. Daar weten wij wel weg mee. Jawel. Hé, hey, Jan Smit is dit met uh, jij en ik. En daarvoor hoorde je Ordinary World van uh, volgens mij Duran Duran. Ja, dat dus de volgende. Ja, ja. Wat, ja, ja. Hè? Nee. Het was een leuk gesprek net ja, met de dames. Weten. Ja, ik heb er ook helemaal zin in om daar morgen eens even lekkere een paar naartoe te gaan. Ja, dat kan gewoon. Ja, dat kan gewoon inderdaad. En, uh, We gewoon binnenlopen lekker in de kerk, Tuurlijk. Ja. Hey, die koren die komen echt overal vandaan, hè? Als ik ze kijken. Het zit te kijk, uit Frieseveen, Westvoorne, Heerde, Oude Oed Dat ja. is volgens mij Limburg, toch? Ja, zoiets als Lochem. Ook nog. Jeetje, Lochem. Dat ligt helemaal bij de Duitse grens, joh. Ja. Nunspeet. Heerde. Ja. Weet je het Heerde zo? Ja, nou, nou, ja. Zandam, Beverwijk, Eelde. Haarlem, Zeist, Heerdernauwen, ah, nou, Zandvoort. Jeetje, ja, Zandvoort, goh. belachelijk. <laughs> en uh, drie stuks uit uh, Beverwijk, hè? Ja, ja, maar die om, zijn ook goed vertegenwoordigd. Eentje uh, om de van, uh, kwart voor zeven. Ja, dat is het koor van, uh, van Ruud Jansen. Ja, Sifolta. Ja, dan moeten we ook maar eens naartoe gaan hè, om te kijken wat... Uh, wat Jansen ervan bakt. Wat Jansen ervan bakt. <laughs> kijken of hij het wel kan. Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Hey, uh, ja. Normaal gesproken hebben we het eerste uur hebben we gasten en leuke muziek ja. en weet ik veel ja. wat. En tweede ja. uur gaan we dan uh, uh, zeg maar de stamtafel doen. Ja. Maar ik, ik stel voor als we dat nou allemaal in één uur proppen. Dus eerste half uur hebben we gasten, en tweede half uur doen we stamgasten, uh, stamtafel. He? hoe bedoel je? Normaal gesproken is het tweede uur stamtafel. Ja. Ja. Nou doen we tweede half uur. Oh, tweede half uur stamtafel. Ja, ja. dat is een goed idee, want... Uh... Ja, helaas mensen, het is niet anders. We gaan om zes uur sluiten met dit programma in plaats van zeven uur. En ja, dat, de zon eh, schijnt en we moeten naar buiten. Och ja, ja, ja, ja. Heel nodig moet ik naar buiten, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, um, nee, dat is een goed idee. We gaan om uh, zes uur sluiten, geheel tegen alle regels in, in feite. Ja, maar gelukkig uh, kan het. Ja. Um, ik heb net even contact gehad met uh, Frankrijk... Uh, in Frankrijk uh, zit onze zeer gewaardeerde, overgewaardeerde waarschijnlijk uh, programmadirecteur. Charles Asnapour? Nee, Albert-Jan Vos. Oh, zit hij in, zit in Frankrijk. Frankrijk? Ja, ja, ja. Oh. En uh, ja. we zijn uh, daar goed ontvangen. Ik denk niet op de ether, maar wel via internet. Kijk eens en, aan. En uh, we hebben toestemming van hem om um, zes uur te stoppen. Ja, nou ja, helaas. Het is niet anders. Maar dan kunt u ook een keer rustig eten op de vrijdag. Ja, dat hè? zou ook wel eens een keer lekker zijn. Dat, in plaats dat je met, je, je met z'n allen rond die radio zit. Ja, gewoon aan tafel weer. Dat is al een tijd geleden hoor, dat mensen gewoon echt aan de, aan, de, aan de radio zaten gekluisterd in een Weet je dat? Nou, ik heb altijd maar het idee dat bij Zandvoort draait door iedereen met zijn bord op schoot rond de radio zit. Nee hoor, die zitten gewoon op de banken achter de televisie en die zitten op Kanaal 40. Dan uh, zetten ze tekst-tv op en dan oh, horen ze Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja, ja met z'n allen gezellig rond de tv. Ja. ja, ja, ja. Bordje op schoot en dan allemaal luisteren. Anders is wel de bedoeling. Ja, ja, ja, ja. ja. Hey, maar uh, we gaan even wat leuks voorzien om straks over te hebben. Ondertussen zullen we even een leuk nummer gaan luisteren. Heb je wat leuks meegenomen? Ik heb genomen. iets heel leuks uh, meegenomen. Dat is van Anouk. Dominique? Ja. Nou, hoe raad ik het, hè? Mooi, hè? Ik kan wel bij de radio gaan werken. Ja, goed Goh. idee. Nou... Heb je me aangedaan? Nee, ik wil dit niet Ik wilde los, lekker, laten, maar, nee Dominic, die twee weken geleden in de top, Nederlandse top 40 uh, is binnengekomen. En deze week er uh, nog steeds in staat. Uh, toevallig weet ik dat. Ik zou nu weten hoe dat kan. Dolly, gaat ie goed? Ja hoor. Ben je nog wakker? Ja, he, tuurlijk ben ik wakker. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ah, gelukkig maar. Ik uh, ja. zit zo even in het programmaboekje van ze te snuffelen. Dat is een heel mooi boekje trouwens. He? Dat, dat hebben ze veel sponsors. Ja, ontzettend veel sponsors. Hoe krijg je het voor elkaar, zeg? Nou Hartstikke begrijp ik wel goed. waarom ze voor 700 man eten en drinken kunnen regelen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Daarvoor vroeg ik het me net al. Ja, ja maar goed, ga, het maar, ga er maar aan staan, hoor, om zo'n uh, project uh, te organiseren. Ah, ik ben er een keertje bij geweest, uh, ja. drie jaar geleden, vier jaar geleden, geloof ik. Ja. Uh, de, letterlijk de hele dag van begin tot het eind. Ja. Nou, het is wel een organisatie wat best wel gelikt loopt, hoor. Ja, ah, ja, ja, goed. Dan was ik er voor de radio ja. bij, natuurlijk. Mm -hmm. En... Uh, nou, nee, is sta je ook zo erachter. En het gaat gewoon door alsof er niks aan de hand is, een geoliede machine. En dan komt het ene koor weer aan, en dan gaat het andere weer weg. Gaan ze staan, gaan ze mopjes zingen. Ja, maar daar gaat, dan... Gaat, gaat wel iets aan vooraf hoor. Nou ja, het gaat alsof ze er niks aan doen. Zo. zo goed Prachtig. gaat het. Ja, nou, dat is ja, een ja. goed teken hè, dat het zo goed gaat. Zeker weten, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar het is inderdaad een heel mooi uh, boekje. Ik, uh, we hebben ons net laten vertellen dat die boekjes uitgedeeld worden. Hè? Ja, klopt. Op straat, dat je allemaal zo'n boekje mee kan krijgen. En, uh... ja, om en er staat voldoende, in de staat van alle, alle koren die komen, uh, staat ja. er een klein verhaaltje in boven van de beatboxzingers... Er uh, staat dat is een heel groot verhaal. Dat da, da, da is gewoon tien uh, <laughs> pagina's, vijftien uh, à biertjes dicht. Ja, een groot bedrijf. En uh, ieder koor, die heb gewoon een klein stukje geschreven. En uh, dat hebben ze ja, erin en, gezet uh, met een fotootje erbij. En de nummers die ze gaan uh, zingen, ja. die staan er ook bij beschreven. Dus dat kun je ook... Uh, ja, er zijn sommige koren die heel veel aandacht besteden aan de Beatles. En er zijn ook sommige koren die uh, één of twee liedjes doen van de Beatles. Of de Stones en... Uh, voor de rest nee, ook andere Abba dingen. Medley, La Miserable Medley en El Medley ja. voorbij komen. Ja, voor uh. ieder wat wils. En, uh, maar vooral natuurlijk uh, het in het teken van de Beatles op zijn minst en de Stones. Ja. Ja, heel ja, er mooi. staat wel een van mijn favoriete Beatles nummers, uh, staat ertussen. Dus een kwart voor zes. Blackbird. Ja? Ja. Oké. Okay. Dus dat vind jij de mooiste? Ja, dus vind ik eigenlijk de enige die leuk is van ja, de Beatles. Ja. Nou, oh, het is allemaal. allemaal. <laughs> nou ja, je, je moet er naar luisteren. Hè? Dus, uh, nee, op zich zijn, hebben de Beatles heel veel leuke nummers hoor. Uh, dat uh, mm -hmm. begrijp ik niet verkeerd. Maar ik vind de Stones toch net wat krachtiger in zijn nummers uh, eigenlijk altijd geweest. Ja, ja. Ja, ja ach ja. Hé, hey, maar hoeveel, hoeveel, hoeveel personen heeft het Beachpopcore eigenlijk? Dat ben ik nog vergeten te vragen. Pop Ja, de beachpopzingers. Uh, nou, dat kan ik je wel vertellen. Ja, vertel jij het eens. Even kijken hoor. Ehm. Um, dat zoeken we op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Als het 6, goed 16, 18, is, tel je er 35 tot 40. 20, 21, 22 tel ik er op de foto. Maar er zijn er 35 tot 40. Zoveel? Ja, dat, uh, dat heeft onze collega Sander even opgezocht. Sander? Ja, dat is een gemengd bestaande uit zo'n 35 tot 40 enthousiaste jonge en wat oudere zangers en zangeressen. Ja, en de jongste is 23 en de oudste is 77. Kijk, je bent wel op de hoogte. <lacht> ja, ja, ik ken het voor ja. wel. Ja, ja, ja, ja. Leuk het, hoor. Iedere vrijdag uh, oefenen ze dan ook in de, de kerk. Hè? Of in dat uh, jeugdhonk wat erbij zit. Hoe noem je het? dat? Ja, het ja, kerk, ja, dat is het jeugdhonk. Ja. En uh, nou, jeugdhonk denk ik meteen weer aan die discotheek. Waar nou het jeugdhonk zit, zeg maar. Maar, oh, uh, ja, ja. snap je, ja. in het bijgebuik van de kerk. En dan, dan, dan zijn ze klaar met uh, oefenen. En dan gaan ze altijd even gezellig uh, nog bij een jouw kleine snuisterij oh. drinken. Nee, niet bij mij op visite. <laughs> ik woon er wel tegenover. Ja, precies. Maar wel bij mij beneden. Ja. En uh, dan, dan, dan, ja, het is altijd gezellig. En dan hoor je ja. nog af en toe wat uh, klanken eruit komen. Nou, wat leuk. En dat vind ik altijd wel grappig. Ja, ze houden echt van zingen, hè. Maar ja, ja dat vind ik eigenlijk met alle koren hier in Zandvoort wel, hoor. En trouwens, ik, ik kreeg ook net te horen van Marij. Dat, uh, dat vaak die, die, mens, die koorleden. Die, die blijven dan zo'n beetje de hele dag wel hangen in Zandvoort. En dan zitten ze mm -hmm. hier, dan zitten ze daar. En dat dan op menig als uh, gewoon spontaan weer uh, wat gezongen wordt. Hè? Klopt. Gezellig. En hey, ja. dat gebeurt ideaal eigenlijk. Uh, ja. als het een beetje mooi weer is. Het is volgens mij een keer uh, goed regen geweest. En ja. Dat uh, ja, weinig in het dorp liep. Ja. Maar als, uh, als het een beetje weer is, dan. Uh, Willen ze wel uh, graag uh, buiten het uh, Korendag zelf om ook wel een uh, mopje zingen? Ja, ja. Nou dus dat ja, dat is wel is, uh, uh, Ja, leuk toch? En het is mooi weer. Dus dan is het altijd uh, fijn als je plezier hebt met elkaar. En je hebt morgen natuurlijk ook... Uh, mocht je denken van nou, ik ga even bij die koren weg... en ik wil iets anders doen. Nou ja, er is weer uh, genoeg te doen in Zandvoort. Oké, okay, vertel. Je kunt bijvoorbeeld ook uh, bij, uh, bij Mooie Kunst gaan kijken. Want we hebben... Um, 3 en 4 oktober ook overigens nog. Maar 3 oktober uh, is er een, een, een Art Walk uh, in Zandvoort. Mm -hmm. En uh, dan kun je dus genieten van kunst op een, op een echt op een internationaal niveau. En dat is dan verdeeld over vijf locaties. En dat is ja, gewoon op wandelafstand, want het is in het centrum allemaal door Zandvoort. En uh, dat is uh, gebeurd op een initiatief van uh, Zand, Kunst en Cultuur. Dat is een groep voor en door professionele kunstenaars in Zandvoort. En uh, ja, als je, als, je, als je dat ook leuk lijkt om eens uh, zo hier en daar... of op alle vijfde locaties te gaan kijken... dan kun je even via hun Facebook-site uh, gaan zien... Waar, waar de tentoonstellingen zijn. Uh, die Facebook-site is uh, www.facebook.com... slash uh, en Cultuur. Cultuur met een C natuurlijk. Mm -hmm. Helemaal aan elkaar... En dan kunt u even kijken waar, uh, welke ateliers uh, open zijn met de tentoonstelling. Het is misschien ook wel leuk om eventjes mee te pikken. Dat is grappig. Ja, toch? Ja, nee, dan heb je gewoon een lekker dagje zandvoort eigenlijk. Ik dacht het toch wel. En, en we als je ze natuurlijk... nog niet hebt gezien... dan kun je ook nog even naar die uh, zandsculpturen kijken. Uiteraard, want die blijven hier ook nog even staan. En die staan zeker morgen ook uh, pontificaal in het zonnetje te schitteren. Hè? Ja, want eentje staat er zelfs uh, voor de deur. Zo is het. En uh, als de mannen zeggen, nou vrouw, ga jij maar lekker bij de koren. Ik, ik hou meer van auto's. Dan kun je altijd nog naar het British Race Festival gaan. Wat ook is dit weekend. Ja, en weet je wat ook dit weekend is? Oh, maar dat is op 4 oktober. Ja, het dat maakt niet uit. Zondag. het ja, ja, ja. is het hele weekend. Zaterdag ja, en zondag. Oké, okay, oké. Okay. Maar wat er ook dit weekend is, er rijden ja? geen treinen. Dat is ook zo, ja. En dat is ja, heel 3 irritant. 3 en 4 oktober, geen treinverkeer. En uh, er worden wel bussen ingezet. Maar dan moet je toch wel rekening houden met wat vertraging van een kwartier tot een half uur. Ja, ja makkelijk. Want ik rij uh, altijd met die bus met die 80. Ja. En als je daarmee uh, naar Haarlem gaat, dan ben je ongeveer 20 minuten kwijt. En de trein doet er 10 minuten over. Maar uh, ja. de NS die heeft uh, zijn eigen bussen ingezet. En die ja. gaat dus naar uh, Haarlem station toe. En dan ben je echt wel een tijdje onderweg. Ja, ja, ja. Dus dan, uh, dat moet ook de nog via uh, Overv natuurlijk. Ja, daar moeten de mensen wel rekening mee houden dat uh, wat dat betreft een uh, behoorlijke vertraging in tijd zit. En dus natuurlijk eigenlijk, als er zo verschrikkelijk veel te doen is in Zandvoort niet erg handig uh, uitgerekend, hè. Dat nee, nou ja, weekend, uh, dat gebeurt wel vaker eigenlijk ja. met die NS. Ja. En dan uh, hadden we een paar jaar geleden we nog die a gp en dan zou tijdens de ANGP, zou uh, de NS-werkzaamheden aan het sporen uh, tussen Haarlem en uh, Amsterdam gaan uitvoeren. Ja, dat is toen niet doorgegaan. Nee, dat hè? hebben ze toen uh, nadat uh, het college ja, het heeft gaan, het gaan het zeuren, is het uiteindelijk uh, niet doorgegaan. Dat kan natuurlijk ook niet. En eigenlijk vind ik dat het uh, in zo'n weekend als wat we nu gaan krijgen ook eigenlijk niet kan. Je kan het niet maken. Nee. Nee. Ah ja, weet je, dat hoort erbij. Uh, wil je ja. nou via de zeeweg rijden, dat is ook een ramp. Dat is ook natuurlijk allemaal opgebroken en dan mag je niet harder dan 30. Ja... Maar dat was in nou ja, ja, de eerste een... twee dagen dat iedereen dertig reed. Dat is al niet meer. Nou, wel hoor. Ja? Dus moeten we wel, want er we wordt nog steeds geflitst daar. Ja, er wordt geflitst, ja. En je hebt oh. maar één rijwaan in plaats van twee. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, hé, uh, hey, um, ja. zullen we straks nog even verder praten? Ja. Ja? Ja. Ik heb een leuk liedje voor je klaarstaan. Oh. Ik ben, doe even mijn charrelduifje nu. Oh jee. Ja? We gaan een ezeltje maken. We gaan Een even, ezeltje, een ik. Nee, gewoon een bruggetje, een niet een ezelsbruggetje. <laughs> We nee, gaan echt, echt, echt een brug bouwen. Ja? En dit is echt een hele grote goede brug hoor. Ja. Dat, uh, oh. Er is zoveel te doen in Zandvoort hè, dit weekend. Dus uh, daar gaan we maar een toontje lager. Zoveel te doen. Kijk. <laughs> echt een charredouw dit. Mijn boodschappen nog doen. En straks de vuile was. Mijn haren dat wil ik groen. Maar dat kan morgen pas. De huur nog overmaken. En de tandart zometeen. Naar Valkenburg op Aken. Waar moet ik dit jaar nou weer heen?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 Zoveel te doen en er is echt uh, zat te doen hier in het uh, Zandvoorts helemaal met uh, de Korendag. Die uh, morgen vanaf uh, half elf uh, zal zijn in uh, de protestantse kerk. Helemaal tot tien uur s avonds. Ja. 22 koren die meedoen van heinde en verre komen ze weer vol goede moed en vol enthousiasme hier naartoe om mee te mogen doen. En let wel mogen doen, want elk jaar is het reuze spannend... Welke koren in en welke koren uitgelood gaan worden. En uh, dit jaar is, er, uh, is het de Beatles. Het item is de Beatles versus de Stones. En wat heel bijzonder is, is dat uh, Azing Moldmaker, moldmaker <kijkt> ja. de, de eigenaar van het grootste Beatle museum ter wereld. In Alkmaar geloof ik, toch? Dat zou kunnen, maar in ieder geval is hij aanwezig uh, op deze dag. Hij heeft uh, 64 boeken geschreven, de man, over de Beatles. en Zelfs de Beatles uh, raadplegen zijn, uh, zijn boeken... als het gaat om wat ze meegemaakt hebben, ja. om dat weer even terug te lezen. En uh, op uh, morgen heeft hij daar een stand en dan zijn deze boeken te koop. En kunt u ze door de schrijver zelf laten signeren... En uh, verder zijn er van allerlei leuke dingen uit het museum ook te zien. Die neemt hij mee. En uiteraard, als u vragen heeft over de Beatles, uh, kunt u die morgen stellen. En dan, uh, ik denk dat hij alle antwoorden wel weet. Ik denk het ook wel. Ja. Hey, uh, Dolly, ja? ik ga jou bedanken. Nou, dankjewel. Waarvoor? Huh? Waarvoor ga ik jou Voor bedanken? Het, dat het bed oh, waarvoor je mij gaat bedanken. Ja? Voor de zoutjes? Ja, dat ook. Ja. En ook voor de presentatie. Want het eerste uur en tevens ook het laatste uur zit er alweer uh, helemaal op. Ja, het is weer voorbij gevlogen. Gaat hè? dat toch sneller. Ja, ja, ja, ja. Maar hey. het is ook leuk om te doen, joh. Ja, daar zeker weten. Ja. Hé, hey, volgende week uh, zit uh, ruud Jans hier weer. Uh, en dan ja. met uh, volgens mij, ik zei de gek of Hans Wassenaar. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. We moeten we nog even loodjes trekken. Ja, ja, ja, ja. Of je in of uit wordt. Ja, precies. Ja. En uh, <laughs> ik denk dat jij er ook alweer zou zijn, toch? Gok ik zomaar. Uh, nee. nee? Zo? Waarom? Ja, weet ik niet. Je bent toch ook vaak bij? Ja, vaak wel, ja. ja. ja. Nou ja, je weet het ook maar nooit, hè. Ja. Hey, hey, uh, bedankt. Morgen is de Korendag. Zaterdag ja. 3 oktober van half elf tot tien uur avonds in de Protestantse Kerk op Kerkplein in Zandvoort. En, en de toegang is gratis. En uh, uiteraard gaan Rob en ik daar morgenmiddag... tijdens het uh, programma Zandvoort op zaterdag... Uh, heel veel aandacht aan besteden. En waarschijnlijk ga je dit nummer morgen ook horen tijdens Zandvoort op zaterdag. Dit is het laatste nummer van dit uur. Chris Cab met Englishman in New York. Kijk eens aan. Fijne avond nog. Doei Englishman. Doe.